Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM wil in gesprek met de onterecht veroordeelde man in de Rosmalense flatmoord. Vandaag bleek dat Rob B. 14 jaar onterecht vast heeft gezeten voor de dood van zijn vriendin. Die werd in het jaar 2000 doodgevonden in haar woning. Rob B. werd veroordeeld en kreeg ook tbs opgelegd. Maar het gerechtshof oordeelde vandaag dat dat onterecht was. Er zijn in het onderzoek allemaal fouten gemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden voor de rechterlijke dwaling en wil nu met B in gesprek, onder meer over een schadevergoeding. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Liz Truss gaat het stokje van Boris Johnson overnemen. En daar is ze helemaal klaar voor. En als je party leader, I intend to deliver what we promised those voters right across our great country. De nieuwe prime minister moet haar huidige job opzeggen als minister van buitenlandse zaken. Morgen gaat Boris Johnson op bezoek bij de Queen om officieel ontslag te nemen, en daarna zal ook de nieuwe premier Liz Truss langs gaan. Blijf uit de buurt van de grachten als je een drankje op hebt. Daar waarschuwt de reddingsorganisatie voor het nieuwe collegejaars begonnen. Het gaat namelijk vaak mis. Jongeren die wat hebben gedronken kunnen moeilijker hun evenwicht bewaren... of ze vallen in het water als ze staan te plassen in de gracht. Je hoort een onderzoeker. Daarnaast is het zo dat omdat die grachten zo gezellig zijn... er heel veel horeca is. Dus de kans dat iemand die te water raakt ook gedronken heeft... Is, is ook erg groot. En de combinatie water en alcohol is, is erg gevaarlijk... Want een dronk iemand die in het water terechtkomt... die beschikt niet over het reactievermogen en de reflexen om boven water te komen. Elk jaar vallen er tientallen studenten in het water. Experts hopen dat er meer trappetjes komen bij grachten in de buurt van cafés... zodat mensen eruit kunnen klimmen. En dan nog het weer. Flink wat zon en aardig warm. Vanavond in het zuiden kans op onweersbuien. Morgen wat wolken, wat zon en dan tussen de 25 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. GFM. Met nu de herhaling van Race Radio. Deze plaat staat dit weekend op pole position.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 Een beetje tegen. nou ja, jongens, we valt een beetje tegen? We hebben het over 4-10, hebben we het over, Ja, ja, precies. Maar, oké. Okay. Maar, uh, ja, ze zijn uh, flink aan de bak aan het gaan. Ah, ja. uh, ze moeten, ze moeten. zeg, Rendel, uh, Verstappen, 1 minuut 11 seconden ja. en uh, dan uh, nog 3-1-7 erachter. Uh, ja. uh, hoe snel is dat voor Zandvoort? Nou, uh, dat kan je bijna de mensen niet uitleggen. Dat is uh, onbegrijpelijk snel. Als je weet dat wij uh, de snelle, de rege snelle auto's toestonden met de Formule 3 in de 1 40 1,40 uh, oh. 1,40, met die historische auto's dan. Uh, maar ook de andere klassen, ja jongens, dit is gewoon echt serieus, serieus hard. Een tourwagen zit uh, in de 1,50, 1,55 te rijden, zeg maar. Ja. Dat echt hele snelle tourwagens. En deze jongens, uh, wat zou je? zeggen, als, uh, uh, als wij terugkomen van de rondjes, is deze jongens al thee te drinken. Dan <laughs> moest je, zo moet je een beetje zien. Die zijn uitgestapt, die zijn al gedouste, gekleed in die ja. <laughs> nou, dit, dit zijn tijden, kan je bijna niet voorstellen. Ja. Uh, en zeker met die... Uh, moderne Formule 1, hoe laat dat rent, hè? Uh, 290 op uh, de tassen af. En dan bij het bordje 50 denken, nou, laten we dat was maar eens drukken Ja. Ja, kan je niet voorstellen. kan je ja. gewoon niet voorstellen. Nee, ja. dat is... Uh, ik rijd ik, met mijn uh, Formule 3 zit ik uh, daar op een 240, en dan denk ik bij 100 meter, nou! <laughs> die is goed, hè? Ja, en ja. toch, uh, toch rendel, toen ze de, de banen aan het uh, verbouwen waren, toen werd er uh, inderdaad uh, gespeculeerd over wat nou uh, de snelste uh, rondetijden van de Formule 1 uh, zou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 Ja, maar daar nee, zit je heel ver vandaan. Dat, dat gaat toch niet. Daar is er toch een topochtig circuit voor. En, uh, dus dat zou, denk ik, helemaal nooit gaan gebeuren. Want uh, het is wel heel, sim, heel simpel: 11 seconden. Or, or, ik denk dat ze daar de kwalificatie naar 1,10 gaan. Uh, 10 seconden is echt uh, in. Uh, ja, het, laat me zo zeggen. Dan moet je bijna naar de ma maan toe gaan met de raket om dat te overbruggen. Ja. Dat is heel veel. Dat ja, is echt heel veel. Ja, ja, klopt. En uh, uiteindelijk is het in de Formule 1. Kijk naar nou Williams. Die zit dan op 1,2 seconden Latifi als 20ste van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 Ja, nou je ziet nu het verschil natuurlijk met Spa vorige week, waar het natuurlijk gewoon 17 al heel snel zat. En gewoon meer dan 2 seconden in rommeltijden. Maar dat is over 7 kilometer. Stand is dan toch een relatief kleiner circuit. Dus dat dan gaat het natuurlijk nu gewoon een keertje kapot.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 zie ik dat echt gewoon niet gaan lukken. Dat gaat echt nooit gewoon gebeuren. Maar 1-11, jongens, het is echt heel hard. Het ja. is heel hard. Nou, ik heb even de ronde, oude ronde records erbij gehaald, uh, uh, Rendell. En inderdaad, uh, in 2019 werd met... Uh, dat was Klaas Zwart met een Jaguar. 1-21. En um, even kijken. 1, dan hebben we nog iets later. Uh, nou, dat was het dan eigenlijk zo'n beetje. Ja, dat was het wel met de oude eyeliner, eigenlijk. Dus, uh, ja. Zowel, oh ja, natuurlijk. Of, of, ja, ja, ja, ja. Dat scheelt wel enorm maar, de, de, maar dan praat je over die St. Jack. was een auto? Natuurlijk ook... Moet uh, ik even goed gaan nadenken hoe Die Jack waren waar die in volgens mij was dat een beetje 2005. Uh, uh, en dat waren toch ook Formule 1 moeten worden. Zonder alle smeuk van de elektra toestand ja, En actiepakketten ja. toestand. Maar wel jongens die ook gewoon een serieus vermogen hadden. Ja, het is maar zeker. wat kan ook serieus uh, racen. Maar uh, de, de ontwikkeling in Formule 1 is natuurlijk zo hard gegaan. Ja. Ik denk alleen als ze wat minder waren uh, gegaan op, zeg maar. Waar, uh, al die meuk rondom zijn motor, ze waren gewoon met de, uh, oude motoren doorgegaan en wat andere uh, regelgeving. Hadden die jongens nu misschien een uh, 16, 17 reden, was het allemaal nog een beetje harder gegaan. Ja. Nogal... Maar dat is het, er eigenlijk niet. Ja. Dat, uh, maar dit, dit, dit gaat nog steeds. Ja, beetje, ik sta perplex van de techniek en uh, ook de reactiesnelheid van die jongens. Uh, ja, is, uh, knap, heel knap. Maar uh, Renald. Ja, uh, het doet natuurlijk ook wat met zo'n lichaam van zo'n coureur. Hè? Die, in, uh, ik las ook iets over Gigant die zijn krachten. Ja, ze draaien gewoon soms 5, 6 g in de bocht. Ja. En soms gaan ze wel naar de 7, 8 g op hele snelle bochten. En dat moet je een beetje zien als ook een straalwagen, straalwagenpiloot die ja. uh, met zijn met F-16 opeens de hoek ja. Die houden ook dat soort krachten. Maar die hebben geen, die hebben geen pak aan. Nee. En, uh, en dat hebben deze jongens niet. En, en daar moeten ook die jongens zo verschrikkelijk hard trainen met hun nekspieren en... Uh, uh, alles, uh, om die krachten uh, te kunnen opvangen. Wat zou je het bewustzijn kunnen verliezen dan, als, het, uh, als die G-krachten te hoog worden? Ja, uiteindelijk. Ja, maar het zijn natuurlijk maar heel korte momenten. Hè. In een uh, staaljager is het wat langer natuurlijk, ja, om ja. het te volhouden. Uh, het zijn natuurlijk maar hele korte momenten, maar ik denk niet dat, nee, ik denk dat het bewustzijn zal meevallen. Maar ik denk wel dat als jij je nekspieren niet goed getraind hebt in zo'n auto als dit... En, je, ...en na een rondje of tien je kopje opeens de andere kant op hangt... ...en je ogen een beetje heel raar je kopje hangen. Ja, ja, ja, dus ja. Uh, die doen het dan gewoon niet meer. Ja. Ja, Dit is ja, toch wel helemaal haar. Goed, Renald. Nou, blijf lekker genieten van, uh, van kwalificatie. Ja, ja, en uh, ja. dan komen we straks bij je terug uh, voor het eindverhaal. Helemaal super. Tot we straks. weer op staat. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Doei. Dit is uh, zo'n grappige plaat. Ja, weer gevonden. Too Too good to be forgotten. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor deze single, hè? Too good to be forgotten. Je hoort, de gouden oude inmiddels wel zo te noemen van uh, Amazulu. We zijn er met de Raceradio vandaag, uh, zeker tot aan vijf uur. Misschien een uitlooplicht even aan van uh, hoe het allemaal uh, verloopt. Momenteel in de kwalificatie uh, zijn we bezig, uh, Benno. Maar jij uh, volgt ook de rest van het nieuws.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 die laat hij niet snel varen. Of Rebel moet echt een rommeltje van maken. Kijk, dan heb je altijd die kans. Maar ik denk dat hij hier voorlopig vol blijft. Kijk, als coureur wil je natuurlijk wel iets, iets onder, uh, onder je hebben waar, waarmee je het kan doen.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 Ja, nou, we zitten in de kwalificatie op het uh, circuit en dan zijn er van die oranje fans die zo'n zo rookbom in één keer uh, op, oh ja. uh, op uh, de Irritant, baan hè? gooien. En dan uh, werd uh, de, de, de kwalificatie uh, even voor uh, stil uh, gelegd, want uh, ja, daar uh, dat uh, ja, kunnen de rijders uh, niet omheen rijden of... Uh,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 We houden het in de gaten natuurlijk. Want daar zijn we race radio voor. Ja, uh, zeker. PNL, ja. Hè? Wat gaan we zo meteen doen? Uh, nou, we gaan nog Ernst Brokmeijer uh, uh, bellen. En wie ja, die kopen eerst, nog. Oké, uh, oké. Okay, okay. er komt vanmiddag nog veel meer goede muziek aan. Uh, straks gaan we de nieuwe single van Suzanne en Freke nog draaien. Oh, leuk. Ja, die plaats is gisteren uitgekomen en die heet volgens mij kwijt. En uh, ja, die hoor je straks bij Race Radio uh, langskomen. Nou, we zitten bovenop het uh, nieuws uh, natuurlijk Ja, uh, tijdens uh, Race Radio het hele weekend te beluisteren op uh, deze frequentie. En uh, ja, wat gaan we nu doen? Want uh, Jaap, die uh, hadden we even op pad gestuurd...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 Nee, vandaag, uh, gisteren was een fantastische dag. Ja. Uh, eerste dag is er altijd uh, gewoon ook heel even inkomen in dit evenement. Mm. Maar fantastisch weer, lachende gezichten, ja. vaders met kinderen aan de hand, vanaf het treinstation hierheen wandelend, hele fietsenstroom in het oranje. Dus eigenlijk alle plaatjes waar we vorig jaar de wereld mee verbaasd hebben, die waren er weer. Ja, Hij is ja, fantastisch ja. om te zien. Hoe uh, verplaats jij je uh, deze dagen? Uh, ik gewoon op een keurige uh, gazelle, oranje ja. fiets, ja. Ja. Uh, en dus ook gewoon.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 Het gesprek met Robert van Overdijk. Inderdaad, we gaan richting de 110.000 mensen vandaag ja, lekker, op het hè? circuit. Niet normaal, hè? Ik heb nog een klein berichtje. Je mag dat nog even? Ja, natuurlijk. Ja, Doe graf, maar. Graf van het Team Haars loopt uit de hand. De webshop ligt plat vanwege run-op t-shirts met Team Bars. Het Amerikaanse Formule 1 Team Haars heeft opmerkelijke t-shirts laten maken... die de fans kunnen kopen, de beelden is van Team Bars...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 schermen van de populaire autosportklassen... en die serie daar... Uh, deed jo uh, Max Verstappen heel lang niet aan mee. Hè? Die nee, er nee. Doet hij ja, nou wel mee? Ja, ik heb... Ge, tenminste, dat is alweer een tijdje geleden... dat ik dat vernomen had, dat hij uh, nu wel uh, meedeed. Maar... Uh, maar Koenthe, uh, ja, op een, uh, een t-shirt... Daar, daar komt yeah. inderdaad een uh, run op. Ja, ja, ja. Dus... dat is waarschijnlijk eigenlijk niet, maar wel grappig. Ja. Dus dat uh, dit nieuwsje komt van AD.nl. Hé, hey, leuk, uh, leuk nieuws zo... Uh, bij uh, Race Radio...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 Spiegel gekeken Mijn telefoon ook een beetje vergeten Wat gaan we doen, heb geen idee Maar heb je arm om me Ik wil nog even met je mee Veel verdwijnen met z'n twee Die ene week, dat werd aan de vier En we zijn nog steeds hier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 Ja, daar is het relatief natuurlijk uh, vrij rustig. Ja. Uh, maar uh, ja, ook logistiek. Hè? Onze, onze Noordpost ligt natuurlijk echt midden in de looproute van het station naar ja. en Dus dat betekent dat we, of we inderdaad nou willen of niet, uh, we er niet aan ontkomen dat hier de uh, afgelopen dagen, elke ochtend en avond uh, duizenden, tienduizenden mensen langslopen. En dat betekent dat wij uh, nou ja, wel op volle sterkte aanwezig zijn op de posten uh, Ook uh, een stukje onderdak bieden aan, aan collega-hulpdiensten die... Uh, uh, en vooral de Noordpost gebruiken als, als uh, een van de uitgangsstellingen. Ja. Uh, en we beschikbaar zijn voor uh, ja, de, de reguliere taken die we doen. Uh, ja, had ik en, het nou goed gelezen? En, en sorry dat ik je onderbreek, ja. maar had ik het uh, nou goed gelezen dat er uh, 40 livecards uh, uh, actief zijn? Gedurende het hele weekend die zijn er niet allemaal tegelijk. Hè, maar we zijn uh, sinds donderdag al. Uh... Uh, zeg maar aanwezig. Hè. Normaal gesproken, als dat een donderdag in de zou zijn, buiten de schoolvakanties, ja, dan is de rennispost vaak gewoon gesloten. Uh, nou ja, door alle maatregelen in Zandvoort, hè, de afsluiting, uh, de bereikbaarheid, van de kazerne en ook een stukje gastheerschap, uh, uh, is het vanaf donderdag onze, onze Noordpost al open. Uh, nu in het weekend allebei de post op volle sterkte. En zodat als er wat is, we direct in actie kunnen komen en daarnaast. Uh,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 Die ook met, met kleine kinderen komen. Nou, vooral op het circuit, maar ook op alle routes is het natuurlijk gigantisch druk. Ja. De kans dat je een van je kids kwijtraakt, die is aanwezig. Dus uh, inderdaad, voor de, voor de ouders die willen die uh, vanochtend en gisteren ook bij, bij de regeringspost een bandje halen met het telefoonnummer erop. en Dat mocht in die drukte een van je kinderen zoeken raken. Dat hij of zij, uh, nou ja, dat bandje snel uh, uh, mensen kunnen bellen naar de ouders. Uh, dat, dat ze je zoon of dochter hebben gevonden. Ja, en ja, dat, uh, dat vindt wel gretig aftrek.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 Ja, dat, he, wat, wat, wat ik al zei, he, een groot deel van ons werk is, is preventie. En dat betekent in dit geval he, dat als er ergens wat gebeurt, dat we snel inzetbaar zijn. En dus vanaf de posten meteen, en de grote fiets wat richting Noordwijk, als daar wat mocht gebeuren. Ja. De boulevards en het strand, dat we gewoon snel aanwezig zijn. En uh, daarnaast uh, de andere opdiensten, uh, zeker de collega's van de ambulance-dienst. Uh, mochten iets uh, bij de strandpatroons op die stand gebeuren, ook daar snel, uh, snel kunnen handelen. Dat is ja. eigenlijk ons voornaamste, voornaamste rol dit weekend. Want ik zag ook uh, op een foto dat uh, de ambulances bij Post Noord uh, opgesteld staan. Uh, ja. Mm. ja, klopt. Hè. De, uh, ook, ook dat, hè. Ook, ook de ambulance-diensten hebben natuurlijk extra, extra middelen in Zandvoort. En uh, ja, dit is een hele mooie uitgangstelling uh, bij, bij onze Noordpost.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 over de activiteiten van uh, de card zo so, uh, tijdens uh, dit uh, evenementenweekend uh, hier in Zandvoort. En hier is Madame.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 verder in het uh, volgende uur hebben we nog uh, veel en veel meer. We hebben nog uh, Jaap Koper, die uh, sprak met uh, Jan Lammers uh, ook, uh, ook weer vanmorgen. Ja, dus dat uh, is leuk om... Dat, uh, wou je dat nu uitzenden? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee we nee, zitten nee. nu op het nieuws. Hè, ja, dus, uh, ja, ja, ja, dat gaan we straks natuurlijk ook nog uitzenden. En, uh,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 van ZFN. via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. ik ben van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De onterecht veroordeelde man in de Rosmalense flatmoord krijgt mogelijk een schadevergoeding. Het OM wil daar in elk geval met Rob B over in gesprek. Vandaag gaf het gerechtshof toe.